Het programma waar je de radio voor aanzet. Golse Kringen staat onder de redactie van Leo Joogsten, Ben Lone, Els van Kemenade, Lucie Roodbol en Bernard Robbe. De techniek is weer in de vertrouwde handen van Stefan Eikenaar. En vanavond wordt Golse Kringen gepresenteerd door Bernard Robbe en Lucie Roodbol. En we hebben een aantal interessante gasten, namelijk Paul van Aanholt. En Henk van Abel en Paul van Abel is directeur van het Schrijverke. En Henk van Abel, daar moet ik eventjes uh, spieken. Daar weet ik. Algemeen directeur van de katholieke scholen. Van de katholieke scholen. Zit hij, hij dan in rang hoger, Paul, of zo, of is het nee. ongeveer gelijkwaardig aan elkaar? Gelijkwaardig. <laughs> ja, en ik zit hier vanavond niet als de directeur van het Schrijverke, maar ik ben de voorzitter van het college van bestuur van Stichting Bestuur Openbaar Onderwijs Scholen. Ja, Kijk eens dus dan. In Die hoedanigheid zit ik hier. Oké. Okay. Oké, okay. en dan als gast ook nog Huub Hermans over de terugkeer van de stoer, daar gaan we het dus uitgebreid over hebben. Er stond een schitterend artikel dus uh, inderdaad in, uh, in de krant over de stoer. De legendarische Jan van Heijs, maar daar gaan we het uitgebreid over hebben. En Lucie die uiteraard mee presenteert, maar toch ook hier zit als, als gast over dus, uh, die schitterende kop in de krant. Lucie, atelier 78, sleept goorlen voor de rechter. Heerlijk. Ah, ja, het is mooi. Het belooft een spannende avond te worden. Maar ja, ik altijd... denk dat ik, het moet, dat ik dat moet tegenspreken. Ben, het staat spannender dan dat het de feiten is. Maar we doen eerst altijd even een rondje, wat was er in het nieuws? Dus, uh, en dan het als liefst als, als het kan bij Volker, dus je nieuws, maar het mag ook ander nieuws zijn. Lucie, the ladies first, wat is jouw nieuws? Mag ik als eerste beginnen? Ja. Uh, ja, nou ja, wat mij opviel, dat was, met dat was in het van Belang van uh, laatste, afgelopen week. Een groot kop van bijbelpop tot cultuurrepresentant. En de Goorles reus Christoffel, die meeliep in de grote reuze opdracht van Tilburg. En toen dacht ik, hé, hey, waarom zo'n uh, groot artikel in? Waarom zo artikel in het Goorles Belang? En dan begrijp ik dat daar een reuzenserie Goorle Riel komt. En ik heb ook begrepen dat ook Goorle een groep dat er bezig is om een reus... Uh, te maken niet, maar zodanig te organiseren dat misschien Goorle ook wel een reus krijgt. Er zijn plannen in die richting. Er zijn richting. plannen in die richting. Het he? idee ja. is eigenlijk ontsproten aan het brein van uh, Johan Zwaans, uh, dat is een raadslid. En die uh, heeft ook eens een keer aan de hemkunde kring gevraagd van, moeten wij in Goorle geen reus hebben? En dan kunnen jullie die reus mooi opslaan in, uh, in de grote schuur. Ja. En ik zei, nou, we moeten er maar eens goed over nadenken. We hebben nu een aantal voorzitters, dus ik weet niet of er het van gaat komen. Bij, uh, ik weet wel. Ik heb een ja. stukje geschreven in het groot Belang. Zo van moeten wij aan die hype gaan meedoen? Want ik bedoel, we hebben nooit een traditie gekend van, van de reuzen. Dus waarom nu in één keer wel? En als we het dan wel doen, wat moet dan onze reus, onze Goorlandse reus worden? Maar ja, nou ja, ik had begrepen dat die reuzentraditie, uh, ik ben er toch wat meer over gaan lezen, dat het wel een traditie is in Zuid-Nederland en in België. In België heb je heel veel reuzen van dorpen. Ja. En uh, dat dat ook, ook, ook in, in Brabant, de, af, wanneer de reuzen zijn. En ik weet, een jaar of wat geleden was er inderdaad de grote reuzenoptocht in Tilburg. En toen zagen we prachtige poppen, meters hoog, die inderdaad uit de omgeving komen: uit gemeenten en, en, en dorpen, maar ook uit uit België, zeg maar. En dat was wel heel erg leuk. En uh, ja, Brabant hoort, of, uh, hoort ook in Brabant. Dus misschien dachten ze, laten wij aan die traditie mee. Ja. Ik heb wel een idee. Maar wat, ja? wat is dan de functie van een reus? Een ja, ambassadeur, die, denk ik. Uh, ja, die, die, een die, soort... die gebruiken bij ja. alle evenementen. Wordt nee. de reus, of zeg maar, de, de personificatie van, van of de identiteit van, van Gorle en Riel ja. wordt dan ten gevoerd. In de vorm van een Iets aansprekends. Wat ja, uh, moeten we dan in voorbereid zetten? Ja, de de thuisweven ja, of de uh, stoer? Nee, nee dan moet, en er zijn ook regelmatig uh, van maar, die optochten waar dan al die reuzen ja. bij elkaar komen. Dus het is ook een soort ja, promotie zou je ja. bijna zeggen. Maar van ik Goorgen. heb de laatst ook met Thijs Kemmer over gesproken. Want die is er ook wel voorstander van. En ik heb tegen, tegen Thijs gezegd van luister Thijs je moet eerst zorgen dat je een soort gilde hebt van mensen die uh, de reus willen onderhouden, vervoeren. vervoeren uh, ja. Die hem willen maken. Maar, en dan moet je, heb je zeker maar of 10, 12 voor nodig. Ja, ja. En die dus heel, heel actief daaraan mee wil werken. Want als je niemand hebt om die reus te maken, dan kunnen ze het straks een reus. Maar niemand om het ding te vervoeren en om, ja, okay. om er iets mee te doen en op te ja. slaan. Dat ja, ja. ja, zijn moet, dus behoorlijke dingen hoor. Het zijn moet, behoorlijke poppen. Uh, ja, meters hoog. en ja. drie, vier meters hoog. Maar en, en, en ze moeten nogal regelmatig worden ze ingezet in grote optochten. Ja. Maar ik had ja. ook, ja, ik vond het, het viel mij op. Ik denk, toch, toch. Het wordt ook in kloostergeheimen. Dan houdt die serie op, geloof ik. Dus ik denk dat met kloostergeheimen dat is in het... Uh, dan, dan, dan, ja, misschien dat we dan meer weten. Ik mm -hmm. ben benieuwd. Maar die wacht, er wordt over nagedacht, dus daar er, er is het laatste woord nou beslist. Niet over gesproken. En uh, wie weet. Ja. Maar ik zeg, ze moeten eerst een, uh, een gilde fanatiekelingen hebben die dus uh, de reus wenst te en, onderhouden. En, en, en, ja, en een reus die, het, die, die staat ja. voor de hele goorse gemeenschap. Aan mm -hmm. Ballenfrutters, ja, dat is een textieldorp hè, van origine, de, toch, Goorlen. Mm -hmm. Maar... Ja. We gaan dit gewoon volgen. Dat was ja. jouw nieuws. Ja. Huub, heb jij nog uh, nieuws nou, te bergen te brengen? Nee, nee, Niks bijzonders? Ik, ik, zeg, ik heb dat uh, laat laat gewoon over me komen. Ja, ja, ja. Er is jouw niks opgevallen waarvan je zegt, van, dan moet ik toch eens even uh, bij de microfoon kwijt. Nee, nee, nee. Oké. Okay. Nee. Paul, jij nog nieuws? Ik, ja, um, ja, als ik het nieuws... Wat mij afgelopen weekend natuurlijk is opgevallen is het, uh, hetgene wat er in Hare gebeurd is. Dat, uh, ja. Ja. dat is oh, ja. inderdaad, uh, mij, in ja. inderdaad voor mij. Groningen. inderdaad. Voorstadje ook van Groningen. Nou, bijzonder fenomenen. De, de macht en de, de kracht van de sociale media in uh, Optima Forma hebben we dat daar gezien. Dan. Of we daar dan altijd even gelukkig mee moeten zijn, uh, dat, uh, dat uh, laat ik dan nog maar even in het midden. Wat ik wel heel frappant daar ook aan vond is dat ondanks die oproep... Uh, nou goed, dat is dan niet zo slim geweest denk ik van dat meisje, maar daarna zijn er zoveel mensen die gezegd hebben er is geen feest, er is niks te doen en het simpele feit dat je dat dan zegt, dat er dan toch zoveel mensen nog richting uh, Haren gaan in Groningen en dan bijvoorbeeld, dus wat ik dan uit de krant heb gelezen, uit Balen-Nassau komen hm. dus je rijdt dan vier, vijf uur naar iets waar niks is, want er is geen feest gaan dus vier, vijf uur in de auto zitten, of met de trein denk ik dan, en dan ja, dan vraag je toch af, wat, wat, wat bezielt mensen om die afstand te overbruggen om daar dan ja, niet naar een feest te gaan? Want het feest is er niet. Dus ja, ja heel, heel bijzonder vond ik dat. Zet die bewust op uit om een spannend, een spannend iets mee, mee te maken, denk ik wel. Hè? Want ze weten dan, wat je zegt, er is niks te doen. Nee. En toch gaan ze erop af. Dat, dat doe je niet voor niks, hè? Je reist geen 4, 5, 6 uur om, om niks. Ja. Nou ja, dan dat denk ik dat, denk dat je ergens op uit bent. Dan heb je inderdaad ja. Ja. Ja, ja, ja. Maar er was ook de, de, de, de, de omroepen en zo, Radio 3 en uh, wel naar we haren toe. Hè, want ja, het werd ook wel een beetje opgehitst van misschien... Dat, ja, omdat er niks is, dat we er daarom allemaal naartoe moesten. Dat is uh, een heel raar verhaal, ja. Ja. Ja, ja. ja. Maar goed, ik heb begrepen dat het verhaal toch nog wel een staartje heeft van de burgemeester die mocht op het matje komen. Want er zouden toch de zaken onvoldoende onder controle. Dus kennelijk toch onvoldoende... Op, een, op geen correcte wijze opgeanticipeerd. Dus euh, nou ja, we zullen het volgen. Uh -huh. Maar ik ben blij dat het achter de rug is en dat in ieder geval toch toch redelijk is meegevallen. Hè. Het is, is te veel wat er gebeurd is, maar, ja. het, is maar het had erger maar, kunnen maar zijn. Een miljoen schade. Hè? Een miljoen ja. schade. Als ja, we dat ja. al normaal gaan vinden. Nou ja, en je ziet ook in de reactie eh, dat er nu ook al andere oproepen waren om een feestje te gaan. Eh. Ja, ja. Dus misschien is dit wel het begin ja, nou, van een, nou, een heel apart, een heel nou, apart, een apart, een apart fenomeen. Jongen, ik vind het x, eigenlijk een x, uh, x griezelig iets. Een ja, ja. griezelige ontwikkeling is ja. dit. Hè? Ja. Ja. Ja. Ja. ja, dat vind ik ook. Henk, had jij nog nieuws? Nou, ik kom niet uit Golen, Dus ik heb niet het nieuws uit Golen Wat ik elke dag volg. Maar wat ik wel uh, heel intens volg. Dat is, de, uh, we hebben de verkiezingen gehad. En van tevoren zijn er twee partijen. Die uh, hemelsbreed uh, ver uit elkaar liggen. Uh, vervolgens zijn er de verkiezingen. Er komt een uitslag. En dan zie ik. Toch twee enthousiaste mensen, Rutte en Samson, met een heel verschillend beleid, die zeggen: wij komen tot elkaar en eh, wij komen tot een gezamenlijk beleid. En dat vind ik heel interessant om te volgen. Ik, ik heb zo nog wel eens van: ik moet het nog zien, ja, ik, <laughs> ik moet het kom, nog oké. zien. Ja. <laughs> ik hoop het, want eigenlijk zijn ze het andere stand verplicht maar ook aan de bevolking, want ik bedoel, ze dus ja. hebben we niet voor niks zo massaal gestemd op, op die ja. twee partijen. Maar om het nou te laten lukken, want ik weet wel dat uh, de VVD toch nooit zeg maar, de, de PvdA omarmd heeft en, en uh, omgekeerd ook niet. Dus nee, ja, het nee, komt daaruit. Maar daar ik denk wel hè. dat die twee leiders maar, alle twee het uitstralen van wij willen samen ja, ja. Ze dat zijn wel. ook tot elkaar veroordeeld als het ware. Ja. Ja. Ja. We, ja. ja. We wachten het af. Ik had ook nog een paar nieuwtjes, even kijken. Dat, uh, ja, in het grootste Belang stond uh, de, uh, van de week een groot artikel over uh, de... De log. De, log moet, de log moet inderdaad van, van analoog naar digitaal. Maar ik vond toch... Dus, uh, het was geen slecht artikel hoor. Ik schreef de Jan Lonen. Maar ik vond toch wel dat uh, zowel Joop Natrop als Erik van Poppel... eigenlijk een beetje een... Uh, ja bijna een soort uitbrander kregen. Zo van... Uh, ja, jullie hadden stukken moeten leveren. En uh, daarom is de politiek niet meer geïnteresseerd. En het is te laat. En ik vind dat ze dan vergeten... dat beide mensen gewoon uh, een, een soort interim bestuur vormen. Omdat er niemand anders... Tot het ja, bestuur wenst ja. toe te treden. Ja. Dus ja, ik denk wel eens, als, de, als het met de log uh, over zou gaan, dan ligt dat puur aan het feit dat er dus onvoldoende mensen in het bestuur zitting willen nemen. Ja. En dat vind ik doodzonde. Maar ik kreeg een beetje de, de indruk zo van, dat dus ze een, een, een liefelijk veegje uit de pan kregen zo van. Ja, maar je had tijdig dingen moeten aansturen. Ja, ja. Want daarom wilde die wethouder niet meer meewerken. En daarom wilde dat raadster niet meer meewerken. En dat vind ik zonde. Dus ik wil de mensen toch het hart op het riem steken om te ja. zeggen van ze doen er alles Terecht. aan om te proberen de zaak overeind te houden. Maar ja. Terecht, ja, het totale bestuur bestaat uit twee mensen die ook nog eens in de dagelijkse praktijk meewerken. Dat is momenteel de log. Dan uh, even een ander artikel, dat vond ik eigenlijk toch wel leuk. Ik heb er speciaal de kant voor gekocht, uh, Huub, moet je jou aanspreken. <laughs> Pensioenen lijken gered. Dus het kabinet het verruimt de regels voor de rekenrente. Dus... Uh, ja, Jij zei, uh... je zei dus straks: dat Je al 33 jaar pensioengenoot. Ja. Je bent ja. een dure. Je ik daar 40 jaar voor betaald. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja. ja ik ook. Ja. Heb ik ook veel ik ik ja. zeg, gemaakt. Maar, maar, maar als, als ik dan zeg: van Ze moeten van mijn pensioen afblijven. dan vinden ze mij toch maar een egoïst. En dan moet ja. ook aan de jeugd denken. Ja, en zo. Ja. Ik heb ook zoiets van: Ik heb er 40 jaar voor gewerkt. Ik heb een recht op het pensioen. Dan hm. blijf je af. Ik heb niet verkeerd belegd. Dus. Uh, nee. Maar dus, dit vond ik een heel aardig bericht. En dat schijnt alleen maar te komen omdat zeg maar, de rekenrente van 2% opgetrokken wordt naar 4%. En dat is, is lok over een borrel. De ja. pensioenfonds hebben overigens geld genoeg hoor. Die zijn rijker ja. dan ooit tevoren. Alleen ze moeten langer uitkeren en dan meer mensen. Ja. Maar ze hebben onvoorstelbaar, er zitten honderden miljarden in die kasten. Dat is gigantisch. gigantisch. Nou dat vond ik op zich toch een aardig bericht. Dan in het eh, Dravenstadblad, ook van afgelopen zaterdag, nog een uitvoerig artikel over eh, even kijken dat de, het molenpark wordt opgeknapt. Nou, dat vond ik ook een uh, goed bericht. Want wij met onze heen grenzen aan het molenpark en je ziet het ding inderdaad verloederen. Dus er wordt nog een dikke ton voor uitgetrokken en dan gaan ze het in 2013 gaan ze het, uh, behoorlijk renoveren. Dat vond ik een goede zaak. Ik ja. ben helemaal blij mee. Dan uh, is uiteraard uh, ook de eerste steen gelegd door de burgemeester afgelopen woensdag hè, bij het, uh, ons kloosterplein. Uh, ja. ja. Nou, ik denk wel dat als het klaar is, dat het op zich best wel aardig uit gaat zien. En we wachten maar af wat er gaat gebeuren met uh, het grote kantoor van de ABN AMRO. Maar dus ik, denk, ik denk dat die voorlopig blijft staan. Ja, ja. Ik, vind, ik denk als dit klaar is, dat het op zich best een heel aardig plein wordt. En, en ik uh, ben bij de eerste steenlegging geweest. Ja. En we hebben nog even wat gezien in de, in de, in de foyer van, van Jan van Bezouw en... Daar ging een foto van hoe het eruit komt te zien met banken en bomen en een, ja. en een soort lantaarn. Maar dat is best wel aardig hoor. Maar dus ja. ja. van die villa zo, de, Daar hoor je niks van. Nee, nee dat is, ik vind uh, dat, toch, dat... dat moet ook iets gebeuren. Ja. daar maar die staat ja. toch nog steeds doet... te koop? Ja, dat nog steeds te koop. Ja, ik heb het geld niet. Ik zou het heel graag willen. <laughs> ja. een ja. prachtige villa. Ja. Ja. Maar ik denk dat ik het niet kan betalen. Gewoon afwachten. Ja. Even kijken, nou Paul, dan nou toch nog eventjes, uh, vorige week al uh, eens een schrijverke, altijd een schrijverke. Jullie hebben toch, uh, dan moet ik eventjes spieken, de Balans Award 2012 gewonnen. Ja, klopt. Zijn we nou, ook dat, is toch, dat is toch een aardige ja. schouder, klopt. Ja. Leg eens even uit wat het precies inhoudt. Uh, de Balans uh, Award is een uh, award die uitgegeven wordt door het blad Balans. Een balans is een blad voor uh, ouders. ...met kinderen die op een of andere manier een beperking dan wel een stoornis uh, hebben. Uh -huh. En het schrijverke uh, heeft die prijs gewonnen omdat een ouder van onze school heeft uh, de school genomineerd. En een vakjury heeft toen in haar wijsheid besloten dat het schrijfke degene was die de, school, uh, die de prijs in ontvangt uh, mocht nemen. En uh, ja, daar zijn we natuurlijk ontzettend trots op. Daar zijn we trots op als school, maar met name natuurlijk de leerkrachten die toch ja. uh, ook uh, hier uh, op een goede manier handen en voeten aan weten te geven. Maar een ouder heeft jullie genomen, ja. een ouder heeft jullie zeg maar uh, op ja, de volg heeft... gezet om, uh, om ja. beloond te worden. Ja. Zo. Ja. En dat wat ik al zeg, we zijn heel trots op mijn team, ook voor het team, maar ook zeker voor de kinderen natuurlijk. Ja. Want 3 oktober uh, wordt de award uitgereikt en ja. uh, dan zal het op een feestelijke wijze gebeuren ja. en ja. alle kinderen worden daarbij betrokken. Ja. Ja. En wat natuurlijk een, heel een leuke bijkomstigheid is, is dat de hoofdonderwijs en zorg, zo, zo heet dat bij ons op school, Els van Doorn, die gaat uh, met de FPU, dat is een soort uh, vervroegd pensioen. Mm -hmm. En uh, ja, zij kan nog net deze prijs, uh, want zij gaat 1 oktober gaat zij uh, met pensioen en 3 oktober is de uitreiking, kan ze nog net deze prijs meepikken. En Ik denk dat Els daar ook een belangrijke rol in gespeeld heeft, dat, de school, dat wij als school deze prijs hebben gekregen. Dus, ja, we zijn er erg trots op. En, uh, ja, we zijn er zadelijk op opsteken. Je moet ook even uitleggen: je hebt altijd twee verschillende sokken aan. Uh, waar staat waar, waar, waar de reden van? En is dat, is dat daadwerkelijk zo? Ja, dat kan ik op, op het draaien. Ik heb het in de ene recht vanaf zijn en, er echt twee, twee verschillende kleuren. Ja. Ja. Vandaag is het een bruine en een zwarte, maar dat is iedere dag. Ja, daar heb ik al zo'n twintig jaar en dat heeft te maken met. Uh, uh, de wijze waarop ik naar kinderen kijk. En uh, ik vind dat uh, alle kinderen zijn, uh, verschillend zijn. Maar ze zijn voor mij allemaal net zo belangrijk. En uh, ik probeer daarop altijd dat we moeten, iedere dag probeer ik me daar dan op deze wijze bewust van te zijn dat niet alle kinderen hetzelfde zijn. Maar daarom niet uh, dat de een wat minder belangrijk zou zijn dan de andere. En die sokken die helpen mij daaraan herinneren. Ja, ja. Ja. Ja, ik wil nog eventjes even, ik citeer even letterlijk. Dit is een sprekend voorbeeld van passend onderwijs. Als een school een leerling niet optimaal kan begeleiden, wordt contact gezocht met speciaal onderwijs. Maar het schrijven blijft zich verantwoordelijk voelen al dus de jury. En om mezelf daaraan te herinneren, tussen inderdaad die twee verschillende sokken. En ik hoop dat jullie een mooi feestje gaan vieren. Kun je er al iets van verklappen of blijft het te geheim voor de, voor de kinderen? Nou, 3 oktober, daar kan ik verklappen. En uh, voor de rest en voor de rest uh, blijft het geheim. Oké, okay. okay, hartstikke mooi. Dat was mijn nieuws. Nou, dan gaan we naar het onderwerp. Lucie, zullen we eerst bij jou beginnen? Met, Top. Euh, ja, ik ja, yeah. ja, heb de krant gehaald met een prachtige foto. Een oude foto, dat, overigens. Ik wist niet dat ze foto's van mij in het archief hadden. Is want die hebben ze niet genoeg. Ja, het is nou, een paar jaar geleden. Je bent, bij, ge je bent weinig genoob, genoob. veranderd. Ja, dank yeah. je. Ja. Ja. <laughs> <laughs> Atelier, 78 <laughs> sleept Gordon voor de rechter. Leg uit, Lucie, wat is er aan de hand? Wat is er aan de hand? Nou ja, we weten allemaal dat natuurlijk de gemeente al jarenlang bezuinigingsplannen had. En uh, uh, ja, dat, dat, dat speelde al een paar jaar. Ja. Maar um, het, was, ja, het, het was niet helemaal duidelijk hoe er bezuinigd werd. Zou het met de kaasschaaf zijn? Dan praat ik over een paar jaar terug. En gaandeweg werd het toch duidelijker dat het wel eens een rigoureuze bezuiniging zou kunnen worden. Namelijk in één keer de helft van je subsidie en dan de tweede keer helemaal geen subsidie. Ja. Wij zagen de buien hangen. We zijn een grote vereniging. En wij uh, uh, dachten ook zoiets van ja, wij zijn ook niet zo duur, maar wij zijn vooral laagdrempelig. Want daarom zijn we ook een grote vereniging, veel ouderen schilderen en beeld houden en weven bij ons. En nou ja, je hebt net al die pensioenen, uh, de, de toekomst ook van ouderen is natuurlijk best onzeker. Ja. Wij zagen die bij al hangen en wij hebben toen contact genomen met de gemeente door middel van een brief. Met de dingen van nou, wij snappen dat er bezuinigd moeten worden, we begrijpen ook dat we met zo'n Mooie subsidie niet eindeloos door kunnen gaan, maar kan het afgebouwd worden in een paar jaar. Want dan kunnen wij langzamerhand die uh, de. de, de het contributiegeld langzamerhand opbouwen... dan kost het ons niet zoveel leden. En dan is voor mensen ook de pijn wat zachter. Ja. Nou, daar hebben we nooit iets op gehoord. Totdat we dus in augustus... was de raadsvergadering van vorig jaar in augustus... dus echt definitief duidelijk was... dat dus de, meteen de volgende subsidie al gehalveerd zou worden. En dan het jaar erop helemaal geen subsidie. Dat was ons beloofd geleidelijk. Nou, ik vind dat niet geleidelijk. Ik vind dat vrij rigoureus. En uh, toen, uh, ja, dat is ook zo geweest, we kregen in augustus, en het klopt ook, een paar maanden later kregen we onze subsidiegelden, maar de helft. Dan hebben we daar wel een soort spaarpotje voor gemaakt, zodat we de rigoureuze verhoging van de contributie uh, niet te gek werd. Maar die was nog heel erg rigoureus, zo hoog, dat ja. toch meer dan 20 procent, en ik denk dat we een aardige 23, 24 procent van de leden hebben opgezegd. En uh, ja, er zijn veel ouderen bij. Ook mensen bij die toch met wat kleinere inkomens. En daar was nou juist atelier 78 voor bedoeld. Hè? Daarom kregen we, het is ook uh, 35 jaar geleden opgezet vanuit de gemeente. Om ook iedereen kennis te laten maken met schilderen en beeldhouden. En uh, nou ja, wij zijn toen naar de klachten, naar de commissie bezwaren geweest. Bezware, ja, bezwarencommissie heet het officiële. We hebben het voorgelegd van ja, kan dit zomaar? zijn dus jarenlang hebben wij een uh, subsidie gekregen. Kan je dat na jarenlang zomaar afbouwen? Bovendien was onze subsidie gekoppeld aan de huurruimte hier in dit centrum. En wij zaten eigenlijk altijd... We hebben vroeger in het oude Jan van Bezauw centrum gezeten. Maar we hebben ook in oude scholen gezeten. We hebben in een oude brandweerkazerne gezeten. Daar hadden wij wat ons betreft best willen blijven zitten. Maar de subsidie werd gekoppeld aan dit centrum. Nou... Het was een prachtig centrum, dus we gaan er naartoe. En ja, oké. Okay. Dus en het is op zich hier allemaal niet zo gek duur. Ik denk, als je Markt komt voorrekent, is het heel redelijke bedragen die ze hier vragen. Maar ja, wij, wij zaten ook goed in een oud schoolgebouw, daar iets verder in een wijk of in een. Uh, maar niet te min, um, wij hebben dat onze bezwaren voorgelegd voor de klachtencommissie. Wel, en wel, welke bezwarencommissie. De mensen zitten daarin, in die klacht, ambtenaren. Nee, daar is een onafhankelijke commissie. Ja. Uh, ik, de namen zijn we ontschoten. Het is een onafhankelijke commissie die Inb inderdaad inwoners van, voren, inwoners van Goren, ja, die inderdaad ja. de raad adviseren. En, ja. en als je inderdaad een klacht. Het is best een zware commissie, als je daar een klacht in legt en zij zij, zij geven jou gelijk, dan wil over het algemeen de Raad er wel naar luisteren. Ja. Maar dit keer niet. En uh, toen hebben wij alle politieke partijen aangeschreven van ja, wij, wij komen nou echt, hè, onze toekomst gaat nu echt uh, eraan. En nogmaals, we begrijpen dat we bezuinigd worden, maar moet het zo rigoureus zijn dat het de vereniging kan bedreigen. Ja. Daar hebben wij niets op gehoord, behalve van Proactief Goorlen, die had gezegd van nou onderzoek is of dat zomaar kan en uh, toen hebben wij nog de diverse mensen, bestuurskundigen, gevraagd van is dat dus, kan dat eigenlijk zomaar? Kan een gemeente zomaar in, in korte tijd, in één keer, in één klapje subsidie wegnemen... En het blijkt interessant te zijn van diverse kanten. Van nee, het is best wel eens interessant om dat uit te zoeken. En toen, heb, toen zijn we naar de bestuursrechten gegaan. En dat was al in februari. Maar het is zo vreselijk druk met verenigingen. Die, uh, die uh, vinden dat zij op een niet-heuse manier zijn behandeld door de gemeente. En, en bezwaren gaan indienen. In, uh, ook omdat ze bedreigd worden in hun bestaan. Dat, uh, dat wij worden pas half november. Uh, uh, moeten wij naar de, bij de bestuursrechter komen en dan leggen wij het gewoon voor... En, uh, ja. Ik las ook in het artikel dat uh, het college van BNW heeft het advies van die commissie dus gewoon naast zich naast neergelegd. Zich neergelegd ja. Ja. Maar ik neem aan dat ze dat dan ook kunnen, want dat zullen ze niet uh, doen om de zaak te provoceren. Nee, ik, dat ik neem aan ze dat als zij ja, adviseren ja. dat het geen uh, bindend advies nee, is. Van, nee, het is dus, geen bindend advies. Nee, nee, okay. nee, dat is zo. Maar ja. meestal is het zo dat als zo'n bezwaren commissie, die heeft best wel wat gezag in zo'n... Uh, maar ik heb andere raadsleden gesproken en die zei ja, deze, deze raad is gewoon niet... Uh, is niet ontvankelijk voor zaken als uh, cultuur, zoals atelier die bedrijft. Het is een beetje aculturele raad. Nou ja, we zijn benieuwd, vooral ook, en dat, dat zint mij ook niet... dat wij hebben dus uh, nog nooit de wethouder persoonlijk erover aangesproken. We hebben het via berichten en via de contactraad van cultuur moeten vernemen... En we hebben dus een brief geschreven waarin de situatie hebben uitgelegd, gevraagd, we snappen dat onze subsidie, dat we die moeten inleveren, maar mag het over, zoveel, over een paar jaar nooit iets op gehoord? en dan in één klap krijg je zo. Uh, dus wij willen dat eens een keer voor de rechter brengen van, uh, kan dit zomaar? Maar is dat een keer kort gesloten dan? Zijn jullie het op, op, zeg maar op, op audiëntie geweest nee, bij de wethouder? Nee, om nee toen over was te praten? de wethouder zoiets van... ik kan niet al die verenigingen bij me op, aan mijn bureau hebben... want oh. ik moet zoveel... heel veel verenigingen zijn natuurlijk gekort. Ja. En het is niet te doen om al die verenigingen bij me... dus we hebben, nee, we hebben de wethouder zelf daar niet over gesproken. En hij, nee, dat, maar we gaan het gewoon eens bekijken... Ja, 13 november staan we voor de reform. Ja, en, de bestuursrechter, hè, geen strafrechter. Maar dat duidelijk zijn. Jij gaat er zelf ook heen? Ja, ik, ik, ik, ik, als gedagde, voorzitter, gedagde, ik ben gedaagde. Als voorzitter van de, <laughs> de vereniging ben ik gedaagde. En uh, ja, uh, ik, ik, ik hoor toch links en rechts van ja, maar wacht even. Een gemeente kan niet zomaar in augustus zeggen dat met inging van januari je subsidie in één klappen. Dan zegt de gemeente wel van ja, maar jullie zagen het aankomen. Ja, dat klopt. Maar de officiële de sluitvorming is echt geweest in augustus. Toen was het definitief van het gaat uh, in één keer... Uh... Dan heeft uh, Henk van Raak nog getracht om uh, zeg maar verhaal te halen bij uh, wethouders Jacques Sperber... ...maar die zei van nee, ik ga niet reageren... ...want de zaak is onder de rechter... ...of wel subjuditie, dus ik zeg even niks. Ja, hij ja. kan niet anders. <laughs> nee. Denk ik. Maar heb je enig idee hoe dat af gaat lopen? Is er, is er ervaring? Is er misschien ooit precedentwerking geweest... ...in eerdere ik gevallen? Ik weet het niet. Ik durf daar echt niets op te zeggen. Wij vonden het in ieder geval... ...we hebben van nogal wat kant ook bestuurskundigen... ...van dat is zeer interessant om dat eens aan te vechten. Ik heb geen idee. Ik heb nog nooit voor een rechter gezeten... Ook niet voor een bestuursrechter. En uh, ja, het is gewoon de moeite waard. Het, het, het, uh, het kost ook niet zoveel. Want we zeggen, dan moet je heel veel advocaten. Nee, we doen het zelf. We gaan het zelf uitzoeken. We hebben heel veel stukken moeten inleveren. En, uh, en nou, we leggen het voor. En ja, stel dat er... Ik, ik heb echt geen idee voor hetzelfde geld, zegt de rechter. Nou ja, het is nu eenmaal... Maar, maar verdedig jij dan de zaak zelf? Of laat je je bijstaan ja, door een advocaat. Ik of nee, dat doe het zelf. Nee, ja, dat wordt het zelf. hebben we geen ja. geld voor. ja. ja. Je, Je kunt kwalijk de, de gemeente. De gemeente ja, Sterker nog, nog voordat dit zeg maar voor jullie gunstig uitpakt. Ja, nou dan gaan we dan een heeft, klein meer. Dan feestje heeft de gemeente met. een probleem. <laughs> ja. Ja, dan komen ze allemaal <laughs> terug. Maar ik neem dat de, de gemeente de. Het advies van de klachtencommissie niet hoeft te onderbouwen dan? Je hoeft ze niet te onderbouwen. Ook niet te onderbouwen. Nee, nee. Nou wacht, nee, ze, ze het niet te nee, nee, ze mogen gewoon nee ja, ja. zeggen. Ja, ja. En ja, dat, dat, dus wat dat betreft hebben ze... Is het, ja, het is en dat het... is ook gebeurd. Ze dat is ook neen. gebeurd, is gewoon Geen nee. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, gewoon niet gehonoreerd, klaar. Ja, ja. Dus ik vind dat, en zeker voor een vereniging die natuurlijk uh, toch wel ja, in, in het dorp een hele belangrijke... Uh, ja, toch wel belangrijk. We hadden 250, 260 leden. En uh, het wordt hier. Uh, ja maar stel dat we met jullie normaal was gecommuniceerd op een hele uh, ja. vriendschappelijke wijze. Ja. Dan, had, uh, jullie dan hadden jullie wel besloten gaan... om niet naar de rechter te gaan. Nee, nou als, de, was, als bijvoorbeeld ons verzoek van mag het over zoveel jaar uitgesmeerd worden. En de gemeente was daarop ingegaan. Kijk wij snappen dat het bezuinigd moet worden. En we begrijpen er wordt overal op cultureel gebied vreselijk bezuinigd. Dus waarom wij niet? Ja. We zijn natuurlijk geen onredelijke mensen. Maar als ze inderdaad met ons om de tafel waren gaan zitten. En gezegd nou oké okay, we doen het over twee, drie. Jaar, we hadden vijf jaar, maar als ze zeggen, nou drie, vier jaar. Als er over onderhandeld was en waar we hadden ons daarin gevonden, dan hadden wij niet naar de rechter gestapt. Het is echt de manier waarop dit is gegaan. Kan je zomaar in augustus definitief besluiten dat je straks in januari in één keer één klap de helft van je subsidie kwijt bent? Zeker als grote Kennelijk dus wel. Nou, ja, dat is dus, dus de vraag. Wel. Er zijn bestuurskundigen ja. die zeggen, nee, juridisch kan dat zomaar. Nee, daar moet een jaar overheen. Je mag oh, niet zomaar ja. in. Nou, nou hebben we maar een jaartje extra. We zullen wel zien. Uh, dus, ik hou dus, je. bijna, dus op op bent dan op. moet er ja. dus wel eens wat jurisprudentie, uh, er ja, ja, ja, ja, voorbeelden van zijn. Toch hebben nou. wij nogmaals vanuit proactief gehoord. Ons, uh, die heeft ons geadviseerd, ga dat eens goed uitzoeken. En we hebben diverse bestuurskundigen. En die zei: dit is de moeite waard. Nou, als ze dat tegen ons zeggen, dan gaan wij dat proberen. Ja, ja. En nee, heb je, ja, kan je ja. krijgen. Ja. Ja. Lucie, spannend. Dus 13 november sta jij bij de ja. rechtbank in Breda. Ja, bestuursrechter. Dit nou, is, is, is een uitspraak van de raad of van het college? Dit is een uitspraak van de, van, van de raad en van het college. Het is gewoon een definitief besluit. De raad besluit dat toch, geloof ik. Hè? Ja. Ja, ja, ja. ja, de raad, de raad heeft en, en de college moet dat opvolgen. Dus ja. ja, maar dan is het natuurlijk ook Althesie... dat je zegt proactief want Die zitten toch ook in de raad? Ja ja, die, ja, die ja waarschijnlijk ik er iets van moeten vinden ja, ja, ja, maar waarschijnlijk waren zij in de minderheid. Zoiets ja. Ja, ja, ja. Ja. wordt natuurlijk ja, ja. meerderheid besloten. En ja. ja, ik ken diverse partijen die, die de weinig raad, de op raad hebben. Het heeft de er wel een meerderheid mee ingestemd. En zij in hebben nat. wel. We hebben, zijn van die club zijn we altijd wel gesteund geweest hoor. Die ja. toch wel uh, belang zagen, ook van de laagdrempeligheid. Wat nou wordt cultuur, schilder en beeldhoud, een elitaire kwestie. Ja, ja ik lees ook. Ja. Je hebt een verhoging moeten doorvoeren van ruim 100 euro. Dat is ja. inderdaad niet gering. Nee. Ja, en het nog het meer, dat meer. En dit hebben we moeten ja. doen omdat we al een spaarpotje gemaakt We zagen erbij al hangen. Ja. En we hebben een hele goede penningmeester. Dus ze zijn al gaan sparen ja. om het leed te verzachten. Maar ja. als ze dat niet hadden gedaan, dan was het 150. Dan was het gewoon een verdubbeling geweest van de. Ja. Van, van, van, mm -mm. ja. Nou, Lucia, ze hebben jou een goede pleitbezorger. En ik zou zeggen, neem dit beeldje mee om aan de rechter te schenken. Of het is niet eens ook, mijn beeld. Waarschijnlijk te slaan. En moet je <laughs> weten, ik, ik, ik, ik, ik doe niet eens een beeldhouden. Ik schilder. Maar die foto is ooit eens een keer gemaakt. We kan een beeldje. Ja, nou ja, ja. fotograaf. maar ik denk afhankelijk van de uitspraak. Stel dat ze inderdaad jullie gelijk zouden geven, dan heeft de gemeente een probleem. Dus ik ja, ben er Of, nou, daar ben ik zijn. Wel of wel dan Ze dat wel trots. dat zo'n rechter rekening mee houdt. Ja, ja, We zullen ja. het zien. We zullen het zien. Nee, heb je? Ja, kijk we volgen het. Ja. Ik stel voor dat we even naar de muziek gaan. En uh, ik heb meegebracht een, um, een cd en die heet Pavarotti de duets, oftewel de duetten. En hij zingt hier een, um, uh, samen met Céline Dijon, I hate you, then I love you. En dat was vroeger een enorme hit van Shirley Bessie. Luister maar eens. Mm -hmm. to run away from you, but if I were to leave you, I would die. I'd like to break the chains you put around me, and yet I'll never try. I'm me mad. Dat waren Luciano Pavarotti en Céline Dijon. I hate you, then I love you. En dan gaan we nou naar de stoere Huub. Een geweldig ja. artikel in het eh, Paarsdagblad van, van eh, 21 september. De stoere keert terug in zijn geliefde Goorle. En Gij staat daar trots naast mm het -hmm. standbeeld van, uh, van Jan van Eijst. ja. En ik kan me Jan van Heijs nog goed herinneren. Ik vond Jan van Heijs was echt een heer om te zien. Hè? Een kn oh ja. knappe vent om ja, ja. te zien. Ja. En als je in de huid van de stoere kroop, dan was, uh, was ja, lacht weinig. hij je te pletteren. Ja, ja. ja. Maar hoe, hoe, hoe is dat zo gekomen? Hoe bent hij nou in een keer weer... Want ze gaan hem uitzenden, de revue, uh, ja. op, de, op de log, de analoge... Log TV, dus eigenlijk moeten we blij zijn dat de log nog niet digitaal is, want anders kon je hem niet vangen. Maar dus analoog schijnt hij nog wel te volgen. Dus ja. Is dat goed, meneer de technieker? Ja. Maar jij zegt dus ook de jonge generatie kan kennis maken met de legendarische stoeren. Vertel eens iets over hoe je pas jouw kennis maken en hoe lang kende jij Jan van Heijstal? ik ken Jan van Heijstal van Trouwen, denk ik. Dat is heel lang geleden. Ja. Want toen zaten we samen in een toneelclub mm -hmm. en dat was uh, de Leekspeelers. Ik ben vroeger begonnen als toneelspeuler bij de Fraters in, in de Kostschool in Reusel, daar heb ik mm -hmm. toneelspeulen geleerd. En toen ik uh, net na de oorlog ook mijn toneelclub en dat was een nieuw toneel onder leiding van Harry van Hij ah, was een regisseur ja. en ja. Willy Vrooi was erbij. Ja. En, en, en toen mocht ik erbij komen, was ik de jongste. Beroemde Maar, goornaar, door, door, dit. maar daar wonen, dus, naderaan, wonen er meer van die jongeren bij, waaronder bij, Jan van Eyst. Ja. Ja. En toen zei Harry van der dat is eigenlijk de bedoeling niet. Dan wordt onze club te groot. Je we, moet een eigen club kunnen oprichten. Mm. Nou, dat is goed. Dat deden ze. Jo Eekels, Tom van den Bos, Jan van Eyst. Ik ben daar later ook overgestapt. Mm -hmm. Nou, en die zijn toen een, een, een toneelclub begonnen. Het eerste stuk was een Vlams stuk bij Hernonkel, Hitler, mm -hmm. maar was, alles, de Hallers titel was bij Amor in de Pastry. <laughs> Hadden we veel succes mee en daar speelde Jan dus ook de hoofdrol in. En zo is dat, uh, die toneelclubs, dat fijn, weer later, in ja, de, in, ja. in, in, toen we ouder werden ja ging dus een beetje van de bal eigenlijk weer en toen kwam de revue die jullie pa schreef ja. het portret ja ter gelegenheid van 40 veertigjarig Priester jubileum van hè ja. ja die heeft dus jullie pa heeft die geschreven ja. en daar werden wij weer ook bij opgetrommeld ja. hè, mee te doen en, en daar maar werd toen... de stoer zeg maar geboren daar nee, zag je het levenslicht nee, nog niet nog niet nee want toen raand kwam nog een revue en dat was te gelegenheid van 75-jarig... Uh, bestaan van hier het ja, waar Dat ja. vaders hier gehoorlen waren. Ja. En toen kwam... de kerk van Maria Boodschap. Die weer, Nee, van... Uh, alleen, van Vril, uh, Sint-Jan. Oh, de Sint-Jan. De, de Heilige Geest. De Heilige Geest. Ja, ja dat bestond Hekspoor. Daar hier een inzameling voor gehouden. Daar we van alles georganiseerd. En toen hebben we door de reviver het en die hitte, en zo is het gekomen. Uh -huh. Die had jullie pa geschreven en daar is de stoere geboren. Ja, ja. En jullie pa had de stoere opgedaan in Reuzel, uh -huh. want daar speelden ze de revue en die hieten... Uh, Latunikisde. Uh -huh. En uh, daar was iemand, ja de, de, de figuur Allah Jan van Eist, die speelde rode stoere en uh, die hieten dan niet de stoere dan. die, die uh, titel van de stoere... die hebben jullie een paar zelf uitgezocht. Zelf bedacht, want ja. dat was eigenlijk in... Uh... Jan de ja, Brouwer. Het, het, het was, ja, het was een wethouder. Hè? <coughs> ja. de Brouwer, die, die geleefd heeft in de, in de periode 1855-1941. <coughs> en die man die was maar liefst 44 jaar dus, uh, lid van de Goordelijke gemeenteraad. Waarvan 35 jaar als wethouder. Ja. Dus komt daar vandaar de dag naar nou gezond. <coughs> ja. En die man die had inderdaad gewoon, uh, ja, was, was een, eigenlijk op zijn manier in die tijd al een ja. geweldenaar. Hè? Ja, ja. En werd vergeleken met een eik en een ja, stoer ja, de stoere en, stoere van de Ja het stoer en eik. Handen, he, ja. en eik maar, hoe, ja. maar hoe komt het nou? dat Jan van Heijs als de Stoeren zo'n onvoorstelbaar succes heeft gehad. Ik zeg al, ik kende Jan van, van Heijs als, als, een, als een, was een charmante man, ja, een ja. grote vent. Ja, ja. En, uh, en, die kroop, en die kroop in het lichaam van de Stoeren, en je wist, nou ja, je, je begon. Je begon, je begon nee, was, dan dan lijkt het al krom als je. Ja, was ja. Hoe, nou, hoe toen, dat is onvoorstelbaar. Nou, toen is uh, de Stoeren geboren eigenlijk met die revue. Ja. En zo is het gekomen. Ja. En dat was ons zo goed bevallen dat wij. Uh, naderaand, uh, verder gingen met revues, maar Hadi Venerve, dat was meer een, een echte toneelman, die mm -hmm. wilde een stuk van Molière gaan spelen, de ingebeelde zieke, en ondertussen begon ik bijna, zo'n stuk ook geen revue kunnen schrijven, ja. want jullie pa had toch toen al twee geschreven, en toen begon ik voor mijn eigen een, een revue te maken, die noemde ik, uh, daar zit muziek ziek in. Ja. En dat ging dan over, dat was met 90 jaar bestaan van de harmonie, toen ja. hebben we die gespeeld. Ja, ja. En toen hebben we Raand hebben we nog samen met jullie een paar, nog een paar revues gespeeld. Het kan ook anders en uh, weet ik het, uh, op culturele toer. En uh, raand heb ik er zelf alleen ook drie, ook nog, nog drie, drie ja. geschreven. Ja, ja. Ja, het particulier initiatief. En dat hè? ging allemaal, was door de stoeren was door de hoofdrol. En die weer elke keer, dus zijn eigen impact gedaan. Ja. Op een verschrikkelijke manier. Hij had ja. een bepaalde miek die Jan van Heijst, dit zeg je niks, maar ik zou zeggen: je moet, je moet toch eens kijken naar die uitzending. Want er wordt uitgezonden op 13 november. 13 november? Ja. Lucie, dat is jou, jouw verschijnen bij de rechtbank. Ja, ja, ja, ja, ja, nou ja, dat heb ik wat ontspanning. Dus dan nou ja, denk ik de, de, maar even de, terug aan de, de stoeren. Ik moet zeggen, ik woonde 30 jaar in, in, in Goorle. En een van de eerste dingen waar ik mee contact, waar ik, waar ik mee kennis maakte, was de stoeren, dat beeldje. Ja, ja. En, en, en wie is dat? Dat zegt ons ja. natuurlijk ja. helemaal niets. En ja. toen kreeg ik ook uitleg van mijn onbekende Goorlen wie de stoeren was. Ja. Dus dan had ik wel in de gaten dat die meneer zeer leefde in ja. het dorp. Ja, ja, ja. Maar Jan van huisje je kon zo'n pruillipje trekken. En dan ja. zakte die kin, zakte mm -hmm. we naar onderen. Ja. En dan begon je, zeg maar, te spreken. En dat mixte hij met hoog-holland, zeg ik altijd. En dan... ja. En dan, ja. eh, je, ja, het was onvoorstelbaar. Hè? Je, je moest gewoon, als ja. hij opkwam, dan was het al lachen geblazen. Ja. Ja. En trad hij alleen maar op in fiets, of de, was nee, hij? Nee, ja, er... hij is later, ja, ja. maar later is hij ook in, uh, in Buterre. Toen de, zei, in de Tom dan staan bij Karno. Ja, Hij ja. ja. ja. ja. heeft ja. Ja. ook talloze malen gedaan. Hij sleepte altijd overal alle prijzen ja, weg. Ja, dat was in uh, jaren, begin jaren zeventig. Toen uh, kwam Tom praten hier los. In Buterre. En ja. toen heeft Jan de eerste keer meegedaan. Ja. Een jaar naar mij. De eerste keer ben je en Jan deed de tweede keer bij, en toen werd je ineens stadsgewestelijk kampioen. Want het ging om het stadsgewestelijk kampioenschap ja, van ja. Tilburg in ja. Ja. Ja. Nou, en Goorlen. Nou, en toen is hij doorgegaan naar Valkenswaard. Elk jaar wordt daar nog steeds het Brabant's kampioenschap gehouden. Nou, daar kwam hij ook voor de eerste keer binnen en hij, hij had ook heel om. <laughs> ja, ja, ja, voor de eerste keer. En dat heet hij nog vier of vijf keer gedaan, geloof ik. Ja. Maar hij komt terug, begrijp ik. Eh. Nou, die, ja, er is, er is een, een, een opname gemaakt door Joop Scheepers. Hè, en ja? die wordt dus ja. uitgezonden op de 13e. Ja, dat is natuurlijk wel een geen glasheldere opname. Maar... Ja, maar ja. hij schijnt toch goed te zijn, want ja. we hebben hier eerst... Uh, gedraaid hier ja. bij de log. Want Om te kijken of het acceptabel hij had, was. Hij had hem, dus een videoopname gemaakt. Ja. Ja. 25 jaar geleden is dat ja. al. Ja. In het Jan van Bezouwbeurs. In het oude Jan van Bezouwbeurs. Ja. <laughs> ja. En uh, die heeft hij later op dvd gezet. Hmm. En uh, die, op die dvd heeft hij zo de ongerechtigheden eruit gefilterd. Want ik uh, kan hem ook. En nou is het een heel acceptabele uh, ja. dvd geworden. En die wordt dus 13 euro. Ook altijd in die outfit. Dat heeft een hele typische hoed. He. Heeft ja, een balhoed. Ja, het is een balhoed. Ja, dit, dit was hij. Zoals het is, Ja, je moet toch maar eens kijken. achter uh, gelegenheid. Want ja. het is echt een... Ik vond een, ik vond een, een bijzonder. Het Ja, een ja, Hij heeft dat hij daar een type hebt... weggezet. Dat hij zette dat neer. Het is net André van Duin, maar Hij zette daar een type neer. En... <laughs> Dat is ook wel, daar komt het ook niet meer vanaf. Hè? Jan maar van Hijs op... speelde alle, maar was dus stoer. Ja. En dan kende hij het fenomeen van pipecasting. Dat deed Zwiebertje ook. Zwiebertje zat eeuwig vast, zeg maar, oh, aan, ja, een, of ja, doderen aan Zwiebertje. Ja. En dat was in dit geval ook, maar daar reed hij grandioze successen mee behaald. Maar om, om een, een, een stukje te doen. Op een gegeven moment is zo'n revue, er komt dan de scène in. Dan zit hij in een brief te schrijven. En dan zit zijn vrouw, die stort, stort streek. Zijn vrouw, Drika. En uh, daar gaat het gedein open. En dan is het stil natuurlijk. En dan uh, zei Drika: uh, Zeg stoeren, heb jij nog om de kieper gedocht? <laughs> ja, Drika. Oh, en hebben ze gevoerd? Nee, Drika. Hebben ze wel drinken gegeven? Nee, Drika. <laughs> ja, wij hebben het gedaan. Aan de keeper gedacht. Ja <laughs> zeker. Zo van de verdientraad. Huub, we ze alle. Ik denk, ik denk dat de kijkdichtheid uh, op 13 november, de lag nog nooit zo hoog geweest uh, zal zijn. Want ik net iedereen toch ja, al Ik heb wel verschillende mensen gesproken en zeggen: hey, komt hier een vuur op. Ja. Ja. Oh, Oké, okay, oh, ben ja. benieuwd? Ja, ja ik zei, we hebben tien, ja. tien, tien keer in een volle zaal gehad tot toen. Ja. Ik kan hem iedereen van harte aan, uh, aanbevelen. Ja. Bedankt, Dekker ja, ja, ja, ja. de Vaart. En we gaan nu naar het uh, andere onderwerp. Want anders dan komen we de tijd tekort. Want een uur gaat zo snel. En onze andere gasten zijn... Uh, Paul van Aanhalt en Henk van Abel. En dat gaat dus over het onderzoek... bestuurlijke fusie, katholiek en openbaar onderwijs... gorelen. En ik zat dus straks maar eens even te gasduinen. Als ik me voorbereid op deze gesprek... dan kijk ik even naar het internet. Dan uh, vind je van alles. En... Uh, nou ja, op grond van artikel 64b van de wet op het primair onderwijs dient bij de minister een aanvraag te worden ingediend voor het verkrijgen van goedkeuring voor een voorgenomen fusie. Is dat allemaal werk wat achter de rug is? Nee, nee. nee. Wij zijn in uh, 2010, hè? ongeveer, zijn, we in, zijn de besturen in gesprek gegaan met elkaar. Het is een bestuurlijk fusie, het, het, het is geen scholenfusie. even schoolfusie. voor de helderheid. Ja, het is een bestuurlijke bestuurlijk fusie. fusie, ja. In gesprek gegaan en om te kijken van is daar intense samenwerking eh, mogelijk. Eh, vervolgens was Boog was met een eh, intern met een proces bezig naar nou, een raad van toezicht college van bestuur. En dat Hier, even Boog, Boog is de afgelopen voor Dat zijn de openbare scholen in Google. Okay. Ja. In dit geval het Schrijf en de ja. ja En SKB de is de Stichting Katholiek Basisonderwijsscholen. Prima. Okay. Ja. Ja. Ja. En, uh, nou, toen uh, hebben we ook gezegd van uh, laten we dat, het, ons proces dan even stopzetten van met elkaar kijken naar een intensieve samenwerking. Boog heeft hun proces afgerond en vervolgens zijn we weer in gesprek gegaan om te kijken van uh, zou het interessant zijn, zou het een meerwaarde hebben als de twee stichtingen onder één uh, bestuur zouden komen, onder één nieuwe stichting. Uh, als je kijkt naar het, het, het huidige moment... dan kun je zeggen van er zijn twee supergezonde uh, stichtingen... Dus op dit moment zou het niet hoeven. Er is eigenlijk geen reden om te fuseren. Op dit moment niet. 2012. moment is Maar is dan de achterliggende gedachte geweest om maar eens te overwegen. Om eens te kijken of een fusie tot stand zou kunnen komen. Ik druk ik me heel voorzichtig uit. Nou, Ik denk dat met name een bestuur, die moet vooruitkijken. Wat gaat er gebeuren in de toekomst. En je moet niet straks gaan fuseren als één van de twee stichtingen of alle tweede stichtingen... Uh, in, de, in, ...in de problemen zitten. En dat moet je doen als je sterk bent. Ja, maar waarom zou je in de problemen komen... ...als er nu op dit moment geen enkele aanleiding voor is? Nou, wij zien wel aankomen... ...en dat is al bezig... ...dat er nogal wat bezuinig op ons aankomen... ...op ons afkomen. De, ja, vanuit het ja. ministerie krijg je minder geld... ...vanuit de gemeente, we hebben net gehoord... Ja, ja. ...van die mevrouw... Krijgen maar het, het heeft niets te geld. maken met het fenomeen... ...openbaar katholiek... Dat er zeg maar minder katholieken... nee, nee, ja, nee. <laughs> Oké, okay, nee, maar dan... Ja. Tis, ja. Tis, even helder. Het <laughs> is wat Henk zegt, er zijn eigenlijk, er zijn, je ziet uh, landelijk een aantal uh, ontwikkelingen. Nou, de, de eerste die je noemt, Henk, is met name de bezuinigingen vanuit het uh, ministerie. Mm -hmm. De gemeentelijke, maar goed, het bezuinigingsverhaal in zijn algemeenheid. En het tweede aspect wat denk ik een rol speelt, is natuurlijk het verhaal rondom de krimp. Alle schoolbesturen in Nederland krijgen op een gegeven moment te maken met krimp en uh, ja, dan denk ik dat je de verstandig aan doet, en dan praat je inderdaad niet over volgend jaar en niet over het jaar erop, ik denk dat je dan met elkaar rond de tafel moet gaan zitten en kijkt van, goh, wat zou dit voor ons kunnen betekenen dit? dus je gaat onderzoeken want dat, dat is het, dat, wat, dat, daar zijn we het over eens hè? we zijn het over eens dat we willen onderzoeken uh, uh, van ja, wat betekent dit nou voor uh, SKBG, voor Boog, uh, op de lange termijn, ja. en dan praat ik dus eigenlijk over de middellange termijn zodat je op dit moment, zodat je allebei goed in je jas zit, in gezonde... gezonde... jaren beslaat een middellange termijn? Nou, maar mijn ook zeg maar tussen de vijf en de tien jaar. Zodat okay. je op een gegeven moment daar een, een, een, een beeld voor ogen krijgt van. Um, en dat moet je doen op een moment dat je... Uh, niet dat de ene partij uh, de bovenliggende partij is. Of, uh, nee, dat doe je allebei omdat je vlees op je botten hebt. En je kunt vanuit je eigen kracht... Kun je, uh, dat onderzoek ingaan en uh, ja, goed. En dan, dan moet het onderzoek ook zijn werk doen. Ja. Want het onderzoek moet ook heel duidelijk uh, de meerwaarde aantonen voor beide stichtingen ja. om ja. tot de fusie te komen. Ja. Je moet ook een zogenaamde fusie-effectrapportage moet je, moet je maken. Dat is er die al of moet het allemaal nog gebeuren? Nee, het nee, nee. allemaal, de allemaal, allemaal nog gebeuren. Ja, dus je zit eigenlijk in een heel. Pril beginstadium. Ja, wat er gebeurt ja. is, we hebben de beide GMR's uh, van de beide stichtingen zijn op de Wettelijke hoogte. Medezeggenschap. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraden. De, uh, de teams zijn uh, op het uh, personeel van de beide ja. stichtingen zijn geïnformeerd. Uh -huh. uh, de ouders zijn geïnformeerd. Nou, dat we hier zitten, dat heeft natuurlijk ook zijn. Uh, ja. zijn persbericht is uitgegaan naar allerlei ja. verschillende instanties, uh, onderwijsinspectie. Uh, de volgende stap is, en dat is vanmiddag gebeurd bij SKBG, zijn de teams nog eens extra geïnfo geïnformeerd. Hè? Want dat brengt met mensen natuurlijk heel veel roept dat vragen op. Mensen, eh, dat, dat kan Onrust, dat betekent wat betekent dat? Wat, wat, wat, wat voor vragen. Vragen. soort ja, ja, vragen gaan mensen dan stellen? Oh, want ik bedoel, het is, geen, het is geen fusie van scholen, er vallen geen banen weg. Nee. Het is puur een bestuurlijk gebeuren, wat, wat, die... wat geherstructureerd wordt. Hoe maar zit de vraag het toch is ook aan... en hoe zit het met de identiteit van de scholen nou, Het is openbaar onderwijs en, joh, en katholiek ja, ja, ja. onderwijs nou, daar zo. zijn we alle ja. twee heel duidelijk in oh. die blijft gewaarborgd het is niet de bedoeling dat we er een, een mix van gaan maken van een mix van openbaar en katholiek dat soep wordt bij wijze van spreken maar dat nee. ook de, ook eigen identiteit en... blijft gewaarborgd. Ja, maar ook daar hebben we afspraken over gemaakt, we gaan eerst kijken, want dat is natuurlijk wel een gegeven we gaan ja. eerst eens kijken naar uh, die meerwaarde waar ik het net over had. Mm -hmm. En de tweede is, want er zal wel iets, een, een omzetting moeten plaatsvinden van of katholiek naar bijzonder neutraal of eventueel van uh, katholiek naar openbaar. Zodat je dat op die manier, want je moet wel, uh, je kunt, en dat is nu een regelgeving, is het, je, niet, wel, je kunt niet... Toch een verandering. Ja. staat dat toch een verandering. Nou, ja, dat is absoluut een het, verandering. Het, ja. het, het, het rare is, vind ik, en dat is eigenlijk een beetje Nederland op zijn smalst... Ja. ...dat er in het verleden zijn er hele grote stichtingen gekomen. Ja. Wat, eh, dat heeft ook negatieve gevolgen gehad. Het ministerie heeft gezegd, daar maken we een eind aan. Ja. Dus er moet een fusietoets komen. Ja. En dan ja. blijkt dat twee relatief kleine stichtingen samen willen gaan werken... ...samen willen gaan doen... En de minister zegt, ja, dan moet je wel een, eh, voldoen aan de fusietoets. Ja. En het rare is dat daar weer een, een uitzonderingsregeltje op zit. En dat betekent dat als je dat wil doen, ja. be, openbaar en bijzonder, dat je dat alleen klaar krijgt bij het ministerie als er een school in het geding is. Ja. Dus opgeheven gaat worden. Dat is in Goorland ja. niet. Ja. En vervolgens is er een manier, nog een andere manier om te zeggen, nou, dan, als je nou van het openbaar onderwijs bijzonder neutraal maakt, mm -hmm. of... ...katholiek onderwijs zou je openbaar maken... ...dan ben je hetzelfde... ...en dan eh, ligt dat, dat probleem ligt er niet. Alleen het nadeel is bij... bij eh, ...ga je katholiek onderwijs ga je dat openbaar maken... ...dan geef je de, de, de ouders in goolen ...geen keus meer. Want dan is er alleen openbaar. Op het moment dat je zegt... ...openbaar wordt bijzonder neutraal... Ja. ...dan is dat nog steeds, nog steeds neutraal... ...en kunnen de ouders kiezen... ...tussen een neutrale CQ openbare school... Ja. En katholiek onderwijs, dan ja. hebben ze die keus wel. Dus ja, de voorkeur ligt er om het openbaar onderwijs nou bijzonder neutraal ja. toe te brengen. Maar wat voor soort vragen, want daar hadden we het net, net uh, even over. Wat voor soort vragen gaan mensen in dit beginstadium dan stellen? Hoe zit het met mijn rechtspositie? En moet ik van een openbare school naar een katholieke? Of andersom. Ja. Oh, ja, ja, ja, ja. Ja. En ik, Meneer, dat is ook wel te begrijpen, het... het, ja. het, het, het Kijk, het komt toch als min of meer een beetje als donderslag bij heldere Hemel, bij personeelsleden. Terecht is ze te zeggen, wij hebben gekozen voor katholiek onderwijs, om daar leerkracht te zijn. Of we hebben gekozen voor openbaar onderwijs. En ja. gaat dat straks zomaar in één keer veranderen. Hm. Dus... Straks, straks zegt een onderwijzer van ik ben katholiek opgevoed, ik ben nog steeds recht in de leer. Ik wens les te geven op een basisschool aan katholieke kinderen. En nu komen er kinderen bij die zijn van een andere geloofsovertuiging. Dit wil ik niet. Hebben die onderwijzers dan een probleem? Nou ja, goed, ook daar moeten we dus onderzoek naar doen. Hè, want dat die kan me die vragen. Maar dat kan dus, dat is een, terecht, kan een terechte vraag zijn. Nou ja, goed, dat kan, dat, kan, dat geldt inderdaad voorbij. Want ditzelfde voorbeeld kun je ja. geven vanuit het openbaar ja, onderwijs. Als, uh, niet geloven, geneesmiddels, niet onderwijs ja. geven. Nee. Nee. Maar wat mij speelt, dat inderdaad in deze tijd nog heel veel, zeg maar ja, goed, openbaar en katholiek, speelt dat uh, zodanig dat uh, uh, dat een, een, een, een, een, een, een breekpunt zou kunnen zijn in, in, in de ontwikkeling van, van hetgeen jullie van plan zijn? Ik heb de indruk bij, uh, bij onze scholen niet, mm -hmm. leeft niet zo sterk bij het openbaar onderwijs weet ik niet, kan ik niet uh, mm -hmm. bepalen. Ik zie wel, als je kijkt naar de kinderen op de scholen, dan zitten op onze katholieke scholen ook genoeg kinderen die niet katholiek zijn. Ja. Maar ouders kiezen dan voor, dit vinden wij een fijne school, denken we, ja. dus dat sturen we ons kinderen toe. Bij het openbaar onderwijs zitten ook kinderen die, die katholiek, katholiek zijn. zijn. Ja. ja. En die kiezen dus voor, nou, wij vinden dat een fijne school en dus wij gaan daar naartoe. Ja, wat in het openbaar onderwijs natuurlijk een rol speelt is dat, dat geldt natuurlijk voor de kinderen, maar ook zeer zeker voor leerkrachten. Ja. En je ziet dat er dadelijk eigenlijk een soort tweetrapsraket eigenlijk ook ontwikkeld is. We gaan eerst met elkaar onderzoeken of de meerwaarde er is. Op het moment dat die meerwaarde aangetoond is, dan komt het verhaal met betrekking tot de omzetting in beeld eerst onderzoek, daar moet de meerwaarde dus dan wordt dat positief afgesloten dan het tweede stukje met betrekking tot de omzetting. ik lees in het artikel daar staat dus, um, we onderzoeken het vanuit eigen kracht, wat wordt daar precies mee bedoeld? Nou wat, wat we eigenlijk alle twee al zeggen, op dit moment zijn wij twee gezonde organisaties in volle bloei, ja. vol kracht en we moeten het niet doen op het moment dat een van de twee stichtingen, of alle tweede stichtingen ja. ophangen en vallen zo staan ja. Hmm. Ja. en ik denk, ik denk dat het het momentum er is, ja, er ligt een duidelijk verhaal om dat nu te doen. Ja. Je weet niet hoe de, hoe de, de vlag er over drie jaar bij hangt, want het kan ja. best zijn dat er dan hele andere keuzes liggen. Hele andere. Ja. Dus dat ja. is ook een reden in ieder geval om dat in de overwegingen mee te nemen. Het, het, op dit moment doet zich de mogelijkheid voor dat ja. dan worden de ouders daar nou ook bij betrokken, Ja, via de, de Via de de oh, Ja, daar zit ook Maar dan viel er straks even het woord fusietoets en uh, ik las ook op internet even kijken. Het voorstel behelst dat voorgenomen fusies onderworpen worden aan een toets waarbij de minister van onderwijs uiteindelijk beslist of de fusie doorgaat. Daarmee wil het kabinet het aantal fusies in het voortgezet onderwijs aan banden leggen. En dan staat er voor het kabinet lapte de steekhoudende kritiek van de Raad van State aan zijn laars en drukt de wetsvoorstellen door. Daar is met name ook uh, die plasterk nog uh, heftig mee aan de gang geweest. Is, is dit nou een goede ontwikkeling? Ja en nee. Ik kan me voorstellen dat er gezien de ontwikkelingen in, in, het, in het onderwijs en ook mistoestanden die er zijn en zijn geweest, met name bij hele grote stichtingen, dat het ministerie zegt, daar gaan we toch actie op ondernemen. Als je nou kijkt naar hier in Golen, twee kleine stichtingen die samen heel veel voor elkaar kunnen betekenen, denk ik. Als dat door een ministeriële regelgeving niet zou worden gedaan, dat zou heel jammerlijk zijn voor het Gohls onderwijs. Het gaat toch, met name waar wij naar moeten kijken, is vind ik naar onderwijs aan kinderen in Golen. Hoe kunnen we dat zo goed mogelijk realiseren? En ik Denk, of wij denken in principe dat daar uh, uh, dat meer waarde in zit. Nou, dat willen we ook onderzoeken. Om dan te kijken, van kunnen we tot een visie komen? Dat komt hierbij natuurlijk dat binnen het openbaar onderwijs... natuurlijk ook de gemeente hier nog iets over te zeggen heeft. Ja. Dus dat is oh. natuurlijk ook nog ja. wel eens een ja. zeer specifieke rol... Ja. Ja. Ja. die uh, voor het ja. openbaar onderwijs is weggelegd. Ja. Ja. Ik lees ook in hetzelfde stukje. Er wordt steeds meer... Professionaliteit en daadkracht van besturen verwacht. Ja. Zit er dat voldoende bij, bij de besturen? Wat voor soort mensen zitten er in die besturen van, van, van, jullie, van jullie scholen? Nou, als zijn het onderwijskrachten? Zijn er gewoon ouders? Wat bestinnen van mensen? Nee, het bestuur bestaat bij ons uit ouders, bij jullie ook. Hè? Ja. Maar het zijn wel kwaliteitszetels. Dus ja, ja. mensen die wel, uh, wel van want te weten. Nou, bij ons bestaat het bestuur weten. uit twee. Uh, ja. Toen ja. wij to een college <laughs> van bestuur, dus dat, dat zijn geen ouders van school. Dat zijn twee, de twee directeuren van de Bongert en het schrijfje. Dus ja, ik denk dat er in ieder geval uh, nog genoeg uh, onderwijsbloed uh, in het bestuur uh, ja, zit om ja, ja. uh, ja. um, daar uh, ons voordeel mee te hebben. Ik had toch wel even door willen praten, maar we zijn alweer zo ongeveer aan het eind van de uitzending. Laten we afspreken dat we de ontwikkelingen volgen en dat als er zeg maar, nieuwigheden te melden zijn, dat die jullie nog eens langskomen om te vertellen van hoe... Uh, hoe het erbij staat. Het is wel een zeer boeiend onderwerp, maar uh, het kan niet in 10 minuten afgewikkeld worden. Nee, nee, nee, nee, nee, bedankt nee, nee. jullie erbij, we maar, de maar. We, houden jullie, we houden jullie aan, in ieder geval, kom nog eens terug, zou ik zo zeggen. Dat zeggen wij toe. Dat nou, dit, uh, dit was uh, Golse Kringen, en we bedanken onze gasten Paul van Aanholt, Henk Abel, Huub Hermans, en uiteraard uh, Lucie Roodbol. voor de deelname aan het gesprek, en voor de technische ondersteuning Stefan. Golse Kringen wordt herhaald via de radio op dinsdag en zaterdag van 9 tot 10, voor de middag, en op donderdag van 9 tot 10 s avonds, maar ook via de kabel. En uiteraard gedurende een week na de uitzending op www.lokaleomhoepgoorlen.nl-goorsekringen.html Het is er weer uit, zonder te stotteren en graag tot volgende week.